In uur. Begens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis dreigt volgens het Centraal Planbureau een nieuwe eurocrisis. Ondanks de overheidssteun raken bedrijven en huishoudens in financiële problemen. En ze kunnen de banken meetrekken als de recessie lang aanhoudt... en steeds meer schulden niet terugbetaald kunnen worden. Een kwart van de MKB-bedrijven die nu al steun krijgen... heeft extra geld nodig als de omzet een half jaar onder het niveau blijft van voor corona dat zal uiteindelijk ook de banken raken. De Franse economie krimpt dit jaar met 11 procent. Dat is de verwachting van de minister van Economische Zaken. Dat is een stuk negatiever dan prognoses van de Europese Commissie en het IMF. De minister denkt dat Frankrijk het ergste van de coronacrisis nog niet achter de rug heeft. Hij verwacht wel dat de economie volgend jaar weer aantrekt.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 gebeurde vlak voordat president Trump dreigde met de inzet van het leger. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat de politie gisteren niet ingreep... bij de anti-racisme demonstratie op de Dam... omdat daarbij mogelijk geweld moest worden gebruikt. Toen duidelijk was dat er veel meer mensen dan verwacht naar de Dam kwamen... is volgens Halsema samen met de politie besloten om niet in te grijpen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat de politie de demonstratie... ook vreedzaam had kunnen opbreken. Het weer, veel zon vandaag, bij weinig wind 25 tot 29 graden. Morgen iets minder warm, dan is er ook meer bewolking. En smiddags en s avonds kan vooral in het oosten enkele bui vallen met kans op onweer. Vanaf donderdag is het wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Morgen luisteraars, u herkende het natuurlijk allemaal... en dacht misschien, hé, hey, zit ik ineens op uh, de NPO-radio... ik hoor de tune van NOS Langste Lijn. Dat klopt, het was de tune van NOS Langste Lijn... maar nu is de complete uitvoering uh, van Quincy Jones... en dat nummer wat we al zo goed kennen van Langste Lijn... dat heet Chump Change. Welkom allemaal, mijn naam is Jaap Vunnekotter. En de komende twee uur hoop ik u weer met muziek uit vele landen en alle windstreken te entertainen. En hier en daar wat actualiteit daardoorheen te weven. Artiest van de dag. Gisteren had ik Simon en Garfunkel. Vandaag een Nederlandse artiest, Huub van der Lubbe. Al dan niet begeleid door zijn groep De Dijk. En het eerste nummer van Huub wat ik nu heb klaarstaan is Mag het Licht Uit.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 En dat was Huub van der Lubbe en de Dijk. Mag het licht uit. Artiest van de dag. We horen nog meer van hem. Uh, met deze heerlijke temperatuur van gisteren en vandaag uh, is het tijd om even naar zonnige streken af te reizen. En wel Spanje en meer in het bijzonder Andalusië. In Andalusië, daar is geboren José Manuel Soto in de buurt van Córdoba. De plaats waar de beroemde Mesquita staat. Hij zingt uh, met een sterk door de flamenco uh, beïnvloede uh, uh, vorm. Uh, prachtige, songs, prachtige songs, prachtige cantions, zoals ze daar zeggen. En ik heb klaarstaan Corazon Loco, oftewel M'n Hart. Te puedo comprender, yo no te puedo comprender. Hay corazón loco, no te puedo comprender, yo no te puedo comprender, ni ellas tampoco, yo no me puedo explicar, cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar niet Merece una moet porque Ik imposible seguir con ik dos. Y aquí va niet wat pues me llaman sin razón. Corazón loco, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez, la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a quien no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer. Dos mujeres a la vez y no estar loco, merece una explicación.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 de misanciën, y a quien no renunciaré. Y ahora ya pueden saber, como se pueden querer, dos mujeres a la vez, y no estar loco, y no estar loco.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 kenden natuurlijk allemaal het kenmerkende stemgeluid van Adele. Dat was het nummer Hello van haar CD25 die uitkwam in 2015. Daarvoor hoorde u José Manuel Soto met Corazon Loco. Nou, we hebben inmiddels Spaans gehad, we hebben Nederlands gehad, we hebben Engels gehad. Tijd voor wat Frans. Charles Navour, Il faut savoir. Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Dans une vie bête à pleurer, il faut savoir que coûte garder toute cette dignité et malgré ce qu'il nous en coûte s'en aller sans se retourner face au destin qui nous déjà Lorsque l'amour est desservi Sans s'accrocher l'air pitoyable Mais partir sans faire de bruit Il faut savoir cacher sa peine de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour il faut savoir rester de glace dat was Charles Aznavour. Men zegt wel dat de tegenvoeter van Asnavour in het Duitse taalgebied Oedo uh, Jürgens is. Wat hebben ze gemeen? Uh, dat ze beide niet alleen uitvoerend muzikus zijn... maar ook de meeste van hun nummers, hun songs... zelf componeren en schrijven. Udo Jürgens deed dat net zoals Charles Aznavour... tot op hoge leeftijd en... Uh, hij overleed in 2014, maar in datzelfde jaar eerder... dat in december 2014, eerder dat jaar... bracht hij nog een cd uit uh, met als titel Mitten im Leben. Oftewel Midden in het Leven. En gaf hij ook nog uh, concerten in grote stadions. En toen op een wandeling in uh, een mooie decemberdag... In zijn bij zijn huis in Zwitserland zakte hij in elkaar en was het over. Op zich... Uh, niet gek om op die manier uit te mogen stappen. Ik heb hier klaarstaan van Oedo Jurgens een mooie ballad... met ook een hele mooie tekst. Wojin geht die liebe wenn sie geht. Dein geht die Liebe, wenn sie geht. Sie wird zu blüten an den Bäumen, wird zu Licht in dunklen Räumen, lässt uns lächeln, wenn wir träumen. dahin geht die Liebe, wenn sie geht. Das Glück, das uns verlässt, es sucht sich einen Regenbogen, über den einst Wünsche flogen, wird mit neuem Glanz bezogen. Dahin geht das Glück, das uns verlässt. wird aus den Worten, wenn ich schweig, sie wachsen an zu schönen Bildern, können Glück und Hoffnung schildern und den Schmerz der Sehnsucht mildern. Das wird aus den Worten, wenn man schweigt. Sie aus der Trauer, die uns lähmt, sie wird im Lauf der Zeit vergehen, sie löst sich auf, bleibt nicht bestehen, sie hilft uns alles zu verstehen. Wohin geht die Hoffnung, die nie stirbt? Sie schleicht davon auf leisen Sohlen, um sich frische Kraft zu holen, findet Tröstende Parolen, dain geht die Hoffnung, die nie stirbt. Wohin geht die Liebe? Wenn sie geht, sie ist nie ganz und gar verschwunden. Langsam heilt die Zeit im Wunden, denn du hast herausgefunden, dass für dich die Liebe neu Dat was Udo Jurgens. Wohin geht die liebe, wenn sie geht. Nou, we blijven nog even bij het onderwerp liefde. Uh, en ook door onze artiest van de dag, Huub van der Lubbe, gaat daarover zingen. We hoorden net Adel met hello. En wat Huub nu gaat zingen is de Nederlandse vertaling van To Make You Feel My Love. Tot jij mijn liefde voelt.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 Als allereerste ogenblik, zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik leid honger, het is noodstorst en kou. Ik struim de straten af voor dag en dauw.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 En dat was Huub van der Lubbe, onze artiest van de dag. Het is rond half elf en dat is natuurlijk altijd het moment... dat ik contact heb gelegd met Jelmer Koper... over de laatste ontwikkelingen in en rond Zandvoort. Goedemorgen, Jelmer. Goedemorgen. Daar ben ik weer. Daar was je weer. Vertel ons, wat heb je allemaal in de diverse media opgescharreld voor ons... Ja, er is de afgelopen 24 uur natuurlijk weer uh, genoeg gebeurd. Met natuurlijk als uh, uh, hoofditem de heropening van de horeca. En deze is uh, soepel verlopen in Zandvoort. Want gisteren was het dan eindelijk zover. Na 2,5 maand gedwongen sluiting is de horeca ook in Zandvoort maandagmiddag om 12 uur weer open gegaan. Met medewerking van de gemeente mogen op veel plaatsen grotere terrassen worden uitgezet. En ook uh, de haltestraat was afgezet voor doorgaand verkeer dat nog de hele maand juni gaat gelden. Omdat het aangekondigde strand weer wat tegenviel, was het niet echt een gekkenhuis in Zandvoort. Geleidelijk en in alle lust werd een deel van de terrassen met gasten gevuld en hield men zich aan het anderhalve meter beleid. De horecabedrijven hadden zich goed voorbereid en vooralsnog houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. Burgemeester David Molenburg deed, uh, deed gistermiddag ter oriëntatie een ronde door het centrum en langs het strand. Hij liet zich overal goed op de hoogte stellen van de ontstaande situatie. Uh, en zei later vandaag met een eerste evaluatie te komen. Dan het volgende. Twee mannen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig motorongeluk op de Brouwerskolkweg in Overveen. Even voor 6 uur s'avonds ging het fout. De motor met daarop de twee mannen reed vanaf Zandvoort richting Haarlem. In de bocht gleed de motor weg. Een van de motorrijders kwam op het fietspad terecht. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De twee mannen zijn gestabiliseerd en na, na de eerste hulp naar het ziekenhuis gebracht. De motor is door een berger opgetakeld en weggesleept. De Brouwers Kolkweg was in beide richtingen tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. Gistermiddag heeft er ook een ongeluk plaatsgevonden in Aardenhout. Bij een botsing tussen een fietser en een scooter is er maandagmiddag een gewonde gevallen. Rond 12 uur ging het mis uh, op de Leewerikeraan in Aardenhout... en kwamen de twee op het fietspad met elkaar in botsing. De fietser raakte bij het ongeval gewond. Het slachtoffer is na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Dan het volgende... Morgen, woensdag 3 juni, is ook het Zandvoort Museum weer te bezoeken. De komende tijd is het nodig om vooraf te reserveren in een tijdslot als je naar het Zandvoort Museum wil komen, conform de richtlijnen van de overheid. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat je veilig van de tentoonstellingen kunt genieten en dit op een verantwoorde manier kan doen met een uh, beperkt aantal mensen dan dat normaal is. Het museum heeft dan ook verschillende maatregelen getroffen, zodat je bezoek aan het museum... ...en ook voor de vrijwilligers gezond en veilig verloopt. Ook het VVV-kantoor in Zandvoort gaat morgen weer open. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Zandvoort Museum... ...en het uh, visit voor de informatie over de VVV. Uh, dan nog goed nieuws om even mee af te sluiten. Namelijk nou, dat de pluspunt en de blauwe tram weer open gaan... Uh, Team Pluspunt Zandvoort heeft enorm uitgekeken naar het moment waarop we uh, weer open mogen. En nu, deze week, is het dan eindelijk weer zover. Vanaf deze week wordt er gestart met activiteiten in Noord en in het centrum. Alleen worden deze activiteiten gegeven op afspraak. En u kunt iedere dag contact opnemen met de service van Pluspunt tussen 9 en 5. Bellen, uh, bellen ka kan naar dat nummer 023-5740-330. Hier kunt u zich aanmelden voor activiteiten en verdere informatie opvragen. Uiteraard volgt Pluspunt de richtlijnen van het RIVM... en staat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voorop. Daarom zijn er diverse extra maatregelen. Naast de gezondheidscheck is contant geld betalen niet meer mogelijk bij Pluspunt en de blauwe tram... En is deelnemen nou ja, alleen mogelijk op afspraak, zoals ik net al zei. Er is dus geen inloop, zoals u dat mogelijk gewend was. Nou, tot zover het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio. Nou, dankjewel Jelmer. Dat was weer hoogst informatief. Wij spreken elkaar weer morgen rond dezelfde tijd. Ja, helemaal goed. Tot morgen. Tot morgen. First you're Then you run another thinking you discover what you really need Running in circles, gonna get you nowhere. Why do you wanna go there? Where's it gonna lead? What's it gonna be when the night is cold? What's it gonna be when the morning scares you? Put your reservations all on hold. Climb aboard and ride with me. Lonely get you nowhere. Only get you zero. I may not be a hero But I'm the man you need What's it gonna be? Do you take a chance? Are you gonna let the night defeat you? If you're telling me that you just can't dance I say try it on and see. Move a little closer Try a little harder Dancing with a partner Helps you find the beat Time to put it out there Before it's moving past you So once again I'll ask you What's it gonna be?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 kent hebben, Neil Diamond. Uh, nadat er een redelijke stilte was ingetreden, uh, rond al zijn, na al zijn concerten in grote stadions, kwam Neil ineens in 2005 met een hele mooie akoestische cd uit, genaamd Twelve Songs. En van die cd hoorde u What's It Gonna Be. Inmiddels heeft hij meer van dit soort cd's uitgebracht. Hij leidt op dit moment aan de ziekte van Parkinson. Maar is toch nog steeds in staat, zo goed en zo kwaad als het gaat, om op te treden. We hebben nog geen Portugees gehoord vandaag. En zoals u, als u regelmatig naar mij luistert, weet dat ik ook een fan ben van de Portugese muziek. Heb ik nu klaarstaan van Teresa Taruca Saudade Silencio. Isombra, oftewel verlangen, stilte en schaduw. Maruca, saudade, silencio e sombra. Je hoorde het verlangen van de fado in die stem. Prachtige muziek toch, die portugese fados. We blijven nog even in de, althans qua taal, portugese sferen, maar kijken richting Brazilië. Uh, daar komt de beroemde componist en uitvoerend muzikus Antonio Carlos Jobim vandaan. En uh, hij heeft samen met uh, Frank Sinatra een, in dat tijd een prachtige cd uitgebracht in 1967... genaamd Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. Van deze fantastische cd ga ik nu draaien, Change Partners... Must you dance Every dance With the same Fortunate man You have done. Since the music began Won't you change Partners And dance with me Must you dance Quite so close With your lips Touching his face Can't you see I'm longing to in his place. Won't you change partners and dance with me? Ask him to sit this one out and while you're alone, I'll tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone. in his arms ever since heaven knows when won't you change partners and then you may never want to change partners again. Won't you change partners and then You may never want to change partners again Frank Sinatra die het nummer gecomponeerd door Antonio Carlos Jobim zong. Change Partners. Tijd weer voor een nummer van Huub van der Lubbe. Samen met de dijk. Wil je altijd van me houden. En dat was Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Het loopt tegen de klok van 11, dus we gaan zometeen naar de nieuwsberichten van de NOS luisteren en de boodschappen. Maar voor het zover is, heb ik nog uh, één plaat klaarstaan. En wel van Joke Bruis. Joke Bruis, een uh, je kan wel zeggen multitalent. We kennen het natuurlijk allemaal van de tv-serie Toen Was Geluk Heel Gewoon. <coughs> uh, na de hand, uh, ik dacht het verleden seizoen of het seizoen daarvoor... nog op de planken samen weer met Gerard Cox in een toneelstuk. En ze waren op dit moment, Joke en Gerard, bezig met het opnemen van een film... totdat corona toesloeg en die opname tijdelijk stopgezet moest worden. Joke is naast een begenadigde actrice ook een fantastische zangeres. Eh, met name in het jazzidioom. Vroeger zong ze al bij radio big bands. Eh, zoals de Skymasters en de Ramblers. Maar eh, sinds eh, al sinds jaren dag nu eh, samen is met haar man eh, jazzmusicus. En eh, drummer en vibrafonist Frits Landersbergen. Eh, brengen ze ook af en toe een mooie jazz-cd uit in de uh, mainstream-sfeer. Dus uh, niet piepknor, maar gewoon lekker in het uh, gehoorliggende muziek. In 2010 kwamen ze met een thema-cd uit, On The Road... Uh, met allemaal liedjes die te maken hebben met op weg zijn reizen. Uh, Joker wordt hier begeleid door haar man Frits Landersbergen... En het Rosenberg en Van Mullen trio uh, van de bekende Gypsy Jazz. Uh, en dit geheel, uh, deze mannen, die gaan Jook begeleiden in het nummer van Rod Stewart: I Am Sailing.